Democratuur. Het onderwijssysteem en de mainstream media zijn uitgegroeid tot de meest bewuste middelen van vakkundig gebruik van de instrumenten van propaganda. De samenleving, 80%, leest of kijkt, alleen, wat afkomstig is van de erkende autoriteit, en niet van een door de autoriteit niet erkende bron. Onze politici zijn de marionetten in handen van de grootindustrie. Er is sprake van een door loyaliteit bij elkaar gehouden mafioos opgezet misdaad syndicaat een zeer machtige kleine groep elite met veel economische en politieke die boven, de wet staat en om de belangen van het economisch kartel immuniteit geniet voor strafvervolging. Deze bovenwereld heeft zichzelf boven de wetten geplaatst. Ze hebben steeds vaker de mond vol over de echte rechtsstaat en democratie en gelijkheid voor eenieder. Er is sprake van een schijndemocratie. Een dictatuur in een democratisch jasje. Democratuur. Door een model van die democratie op te zetten en door de democratie als echt na te bozen. De politiek maakt misbruik van het politieke onbenul van de gemiddelde Nederlander. Het domme volk is niet in staat de ballon door te prikken om de leugen te kunnen doorzien. Klootjes mensen met weinig fantasie en geen interesse in de politiek en samenleving. In het algemeen, die wel gaan stemmen.